Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Door storingen van bijvoorbeeld seinen en wissels... was de uitval van treinen vorig jaar bijna 50 hoger dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers die de NS heeft gegeven aan de website treinreiziger.nl. In totaal gaat het om bijna 33.000 treinen. Volgens de NS heeft dat te maken met de strenge veiligheidsregels. Zo kunnen storingen soms pas s'nachts worden verholpen... waardoor er tientallen treinen kunnen uitvallen. Het openbaar ministerie in Suriname moet doorgaan met het vervolgen van president Bouterse in het decembermoordenproces. De Surinaamse ochtendkrant Ware Tijd schrijft dat het Hof van Justitie dat heeft bepaald. De krant beroept zich op zeer betrouwbare bronnen. Het decembermoordenproces met Bouterse als hoofdverdachte werd na de aanname van de omstreden amnestiewet in 2012 opgeschort. Schaapherders zouden een vaste, structurele vergoeding moeten krijgen, zegt het Wageningse onderzoeksinstituut Altera in een rapport dat in handen is van de NOS. Veel van de ongeveer 100 professionele schaapherders hebben het moeilijk. Vooral de traditioneel werkende herders met kuddes zeldzame schapenrassen... leven al jaren op een minimum. Dat komt onder meer doordat tegenwoordig wordt gewerkt met openbare aanbestedingen. Die worden vaak gewonnen door commerciële begrazingsbedrijven... met meerdere kuddes en met herders in loondienst. Het CDA wil dat de ziektewet drastisch verandert. Werkgevers betalen nu twee jaar lang loon door aan zieke werknemers. Het CDA wil dat inkorten tot acht weken. Daarna zou de zieke werknemer een uitkering moeten krijgen die wordt betaald uit een basisverzekering. Met het plan wil de partij vooral in het midden- en kleinbedrijf klein te hulp schieten. Volgens eh, Kamerleden Buma en Heerma is het voor die bedrijven vaak veel te duur om ziek personeel twee jaar lang door te betalen. Het weer geleidelijk overal regen, maar in het noorden nog even wat droger. Vanmiddag vanuit het zesde zuidwesten overal droog en het wordt 8 tot 13 graden. Dit was het in verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files met meer dan een kwartier vertraging op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij zevenhuizen, vier kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. A15 Nijmegen richting Rotterdam...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 Ja, Gaia, 22 jaar geleden een hele grote hit in Nederland. En dat het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. Uh, Doelbond voor Ajax. Spek Zwolle keeper uh, grijpt volledig mis bij een voorzet van Mitchell Dijks. En Amin Younes kan scoren 1-0 voor Ajax. En uh, de Grand Prix van Abu Dhabi staat uh, nog steeds Hamilton op leiding. Vijftiende plek per stappen. Ja, het is niet best. De deur valt in het slot. Je kijkt niet eens meer op. Hij is gegaan. De dag is weer begonnen. Is het al nog vroeg? Je voelt je nu al moe als zoveel strijd, tot de dag is overwonnen. Je ruimt de kamer op, de was in het zon. Je neemt de Het Sarah D Larsen met uh, Lost Life. En daarvoor de wind. Nou, die is winkelgacht op dit ogenblik. En 11,8 graden hier in Zandvoort aan de Zee. Here is Coding for Girls. This ain't a love song. Every night I remember that evening. The way you looked when you said you were leaving. The way you cried as you turned the walk away. The cruel words and the false accusations.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 Is ain't a love song. En daarachter de presidents met You're Gonna Like It. CfM Zandvoort, 24 uur per dag. De leukste hits en ook nog lokale en regionale informatie. En we hebben ook nog sport. Um, we gaan even kijken op de velden. Want daar is het uh, overal rust. Het is rust bij Pixwolle Ajax 0-1. De Amsterdammers domineren de wedstrijd volledig. En mogen zichzelf aanrekenen dat er niet meer gescoord is... En uh, zowel bij Utrecht Heracles als bij groningen Adenhaag Den Haag... staat het 0-1 en klinkt het rustzinniaal. Dan gaan we naar uh, andere sport kijken. De Belg Bart Swinks heeft in Horen de zesde wedstrijd... in de KPN Marathon Cup gewonnen. Swinks kwam solo over de finish in de sprint van het peloton. Om de tweede plaats was Alex Contin de sterkste. De Fransman troefde Evert Holwerf op de streep af. Voor de succesvolle ontsnapping van Swinks hadden Simon Schouten en Jouke Hoogeveen te vergeefs geprobeerd weg te komen. Inmar Berga, de leider in het algemeen klassement... kwam als vijfde over de streep. Bij de vrouwen won Francesca Lola Bricida. De Italiaanse won de eindsprint voor Bianca Rozenboom en Janneke Ensing. Het was de tweede overwinning van het seizoen voor Lola Bricida, die ook in de eerste wedstrijd om de KPN Marathon Cup de Massa-sprint won... Enzing behield de koppositie in het algemeen klassement. Dan gaan we nog meer Wintersport doen, want Michaela Chivrin... heeft in Aspen, Colorado voor eigen publiek op een historische wijze... de Wereldbekerwedstrijd op de slalom geboekt. De Amerikaanse was maar liefst 3 seconden en 700ste sneller dan de nummer 2. en nog nooit eerder was het verschil zo groot. Schirfin had vrijdag op de Reuzen Sjaal Slalom ook geschitterd in de eerste run. Maar viel in de tweede vlak voor de finish. Zaterdag overklasten ze de concurrentie opnieuw in de eerste mans. De nu nog maar 20-jarige Amerikaanse begon met 1 seconde. 38 voorsprong op Veronica Veles. Zusolova aan de tweede mans. De Olympisch en wereldkampioen bleek niet bang. ...gaf opnieuw vol gas en won met een historische grote voorsprong op Zusulova. Het was Sherfins zesde e wildbeker zegen, maar pas haar eerste op eigen sneeuw. Dan gaan we even hockeyen, want de Nederlandse hockeyers... ...hebben een tweede wedstrijd in de finale van de Hockey World League... ...met 3-2 gewonnen van Argentinië. De doelpunten waren niet alleen uh, talrijker dan de dag eerder... ...in het duel tegen Duitsland, ze waren ook veelal van grote schoonheid... Wat te denken van de openingstreffer van Thierry Brinkman. De jonge aanvaller raakte met een knappe aanname... zijn tegenstander kwijt... en verraste vervolgens de Argentijnse keeper... met een hard backhandschot door het midden van het doel. De 2-0 van Zeef van As was wat gelukkig... maar omdat zijn inzet een beslissend zetje... kreeg van de Argentijn Matthias Rij. Daarna ging er wel een mooie individuele actie van Van As aan vooraf. Maar de derde de Nederlandse goal die ook in de eerste helft werd gemaakt... was toch wel de mooiste. Robert van der Horst zette met een splijtende pas... Jeroen Hertzberger vrij in de cirkel. Die bereikte op zijn beurt een rol boven Deert... die vlak voor het doel kon afmaken. Hoewel Pim Blaak, die dit keer de voorkeur kreeg boven Jaap Stokman... zijn doel met een paar goede reddingen aanvankelijk enige tijd had schoongehouden... was het met die comfortabele 3-0 voorsprong niet veel later alweer gedaan... Argentinië met de goals kort voor en na rust tot 3-2 terugkwam. Is volledig op het konto te schrijven van strafcorner kanon Gonzalo Pielap. De speler van HGC was er nog niet in geslaagd om belaag te passeren. Maar als international had hij daar in Raipur tot twee maal toe geen moeite mee. Zijn doelpunten brachten de spanning terug in de wedstrijd. Maar zorgde er ook voor dat Oranje werd wakker geschud. De ploeg van Max Caldas speelde het vervolgens slim uit... waardoor het in de slotfase niet meer in serieuze problemen kwam. In dezelfde pool speelde Gastland India met 1-1 gelijk tegen Duitsland. Na de 0-0 tegen Nederland dus het tweede gelijkspel voor de Duitsers. India pakte daarmee het eerste punt van de HWL. Maandag is als laatste de tegenstander van Nederland in de groepsfase. Dus dat is India.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 Every kiss your beauty trumped my doubt. Am I Love is Contagious van Tatja de Vio. Liefde iets besmettelijk. En daarvoor hadden we muziek van Manfred and Sons met de Winter Winds. Het is vijf minuten over half vier... en nog vier ronden te gaan van de Grand Prix van Abu Dhabi. En Rosberg die leidt weer voor Hamilton. En Verstappen rijdt volgens mij op plek veertien rond. Ja. Coldplay gaat naar Nederland komen. het is compleet uitverkocht... maar ze hebben wel een nieuwe single, Adventures of a Lifetime. Hier is dus Coldplay... Taking shade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 Like a cool and the gang met uh, Straight Ahead. En daarvoor Coldplay met hun nieuwe single Adventures of a Lifetime. Voor Zandvoort en de regio. Nou, de race is uh, afgelopen in Abu Dhabi. Nico Rosberg heeft uh, gewonnen voor Hamilton. En uh, Verstappen is volgens mij 13e gewonnen. Maar hij heeft nog een, uh, ja, een, uh, een onderzoek... Uh, volgt er voor hem uh, omdat hij waarschijnlijk een blauwe vlag heeft gemist. Goed, we gaan even kijken naar wat uh, lokale en regionale informatie. Na Amsterdam en Den Haag heeft ook Zandvoort zich uh, gemeld... om te experimenteren met retail en horeca. Het gaat nog om een pilot om te onderzoeken... of er een bepaalde mengvorm tussen horeca en retail mogelijk is. De pilot gaat uh, van de start op 1 januari en duurt een jaar. Het Zandvoortse kernteam van ondernemersverenigingen staat achter de aanmelding. Afgelopen jaar eh, hebben alle ondernemersverenigingen... het uitvoeringsconvenant retail en horeca Fitie ondertekend. Nederland heeft het Zandvoortse CDA hier via het bijzonder raadslid Jan Beelen... vragen gesteld over de mogelijkheden van mengvormen tussen retail en horeca. Wethouder Gerald Kuipers, toerisme en economie... heeft eh, al eerder een retaildeal gesloten met het ministerie van Economische Zaken... Wederom een voorbeeld waarbij Zandvoort ambitie toont. Pionieren op dit vak sluit goed aan bij het uitvoeringsconvenant Rito en Horecaanfrisie. Dat we in juni van dit jaar sloten met alle ondernemersverenigingen in het dorp. Consumentenonderzoeken tonen aan dat klanten behoefte hebben aan een mix van functies om de beleving te vergroten. Dat biedt grote kansen voor onze ondernemers. We zullen dat dan ook samen met hen nagaan hoe deze mondiale trend in onze badplaats kan uitpakken. Zo zegt. Kuipers. Dan uh, hebben wij uh, nog meer nieuws, want de uh, watersportvereniging Zandvoort WVZ heeft sinds 17 november een nieuwe voorzitter. Na vier jaar voorzitterschap heeft René Bos de voorzittershamer overgedragen aan Nieuws de Kind. Met de tussenpoos heeft René Bos er tien jaar WVZ-bestuurslidmaatschappen opzitten. Eerst als secretaris, daarna als havencommissaris... en de laatste vier jaar heeft hij als voorzitter van deze mooie club mogen functioneren. Langs de kust van Noordwijk tot aan Den Helder is afgelopen week... een smal lint van kleine stukjes paraffine aangespoeld. Waarschijnlijk is het overboord geslagen en vervolgens naar de kust gedreven. De kustgemeenten zijn door de overheid op de hoogte gebracht... en de Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de herkomst ervan. Paraffine is niet schakelen schadelijk voor de gezondheid. Paraffine wordt tegenwoordig naast thearinen... Uh, nooit van gehoord trouwens, maar uh, nog veel gebruikt om kaarsen en vaccinlichjes uh, van te maken. Ook het omhulsel van veel soorten kaars is om uitdroging te voorkomen vaak gemaakt van deze stof. Rijkswaterstaat heeft uh, uh, vorige week zaterdag een schouw langs het Zandvoortse strand uitgevoerd richting Slag Lag er veel paraffine op het strand, richting IJmuiden een stuk minder. Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met het opruimen ervan. De laatste jaren is er een enorme toename van medicijnen en, uh, om dementie te behandelen. De verwachtingen zijn vaak hoog uh, gespannen. Maar doen deze medicijnen echt wat er beweerd wordt? En wat zijn de neveneffecten? Deskundige ligt het toe in het uh, Alzheimer-café Zandvoort. En dat is uh, aankomende woensdag 2 december in Ook Zandvoort. En dat kan je vinden aan de Flemmingstraat nummer 55. De inloop is om 7 uur, de aanvang om half acht. En dat duurt tot uh, half tien in de avond dus tussen medicijnen en dementie. Goed, tot zover het lokale en regionale informatie. Langzaamaan begint het weer te schemeren en donker te worden. Eind van het jaar, dus het is ook weer tijd om speciale platen te draaien. Michael Jackson met The Earth Songs valt zeker in die categorie. Die hoor je nieuw hier op CfM. What about sun?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 I'm Box. Met uh, Blow The House Down. Daarvoor Michael Jackson met The Earth Song. Drie minuten van vier hier bij CFM. En we schreeuwen nog één keer uit. Ja. Zo, dat was hem. Ja. Zo meteen de ultieme stormplaat. de Doors, Riders on the Stone. Eerste plaat na vier uur. Maar eerst nog even deze uit. Ook de jaren tachtig. Ultra Fox, Dancing With Tears In My Eyes.